Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van de NOS op 3. Het openbaar ministerie eist 26 jaar in acht maanden cel tegen T. Dat is de neef van Ridouan Taghi. Je hoort de woordvoerder van het OM. Het gaat erbij dat hij betrokken is als medeplichtige bij de moord op Dirk Wiersum. Daarnaast dat hij heeft hij um, leiding gegeven aan een criminele organisatie die diverse strafbare feiten heeft gepleegd. Dirk Wiersum was de advocaat van Nebel B, de kroongetuige in de zaak tegen de criminele organisatie van Tachi. Wiersum werd in 2019 doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam. Volgens het Openbaar Ministerie speelde Anwar T een grote rol bij die liquidatie. Tegen zes andere verdachten zijn celstraffen geëist van 3 tot 18 jaar. Schiphol gaat voorlopig niet krimpen. Het kabinet wilde per jaar 40.000 vluchten schrappen, zodat de mensen in de buurt minder geluidsoverlast hebben. Maar dat zorgde voor boze reacties van onder meer de VS en Canada. Amerika dreigde met tegenmaatregelen die vooral KLM zouden raken. En nu is dus het plan voorlopig van de baan. Goed nieuws als je een huurhuis hebt. Er komt een wet die tijdelijke huurcontracten zoveel mogelijk moet tegengaan. De Eerste Kamer heeft ja gezegd tegen een wetsvoorstel daarover. PVV en ChristenUnie hebben dat ingediend. Met de nieuwe wet worden vaste huurcontracten voor onbepaalde tijd weer de norm.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 Want er komen best wel veel spammails binnen. En dan worden ouderen daar ook helemaal van, ja, wat moet ik ermee? Snap jij ook geen bal meer van al die techniek? Op donderdagochtend ben je gratis welkom in Doesburg. Het weer, veel buien, het zorgt voor een drukke avondspits. Vooral in het westen en zuiden. Vanavond en vannacht wisselvallig. En morgen ook wisselvallig, dan een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio 170 kilometer file op de wegen. Een ongeluk op de A2 helpt dan niet mee. Vanuit Amsterdam naar Den Bosch gebeurde dat bij Utrecht Centrum. 7 kilometer met 20 minuten vertraging daar. Er zijn twee rijstroken dicht. A5, Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 een kwartier vertraging. Op de A10 zelf een ongeluk. Vanuit het Koemplein naar Watergraafsmeer. Bij Amsterdam over Amstel. 10 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Half uur vertraging op de A27. Vanuit Almere naar Gorkem is het langzame rijden tussen Hilversum en Nieuwegein. Over 40. 14 kilometer en een kwartier vertraging op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom bij Hillegom 2 kilometer. Een gestrande trein op het spoor tussen Hilversum en Almere, daardoor geen treinen tussen Hilversum en Almere. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 In zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM met nu de Muziek Boulevard. James Brown. The mm. expensive promises I made all the tens Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het plan voor vermindering van het aantal vluchten rond Schiphol gaat voorlopig niet door. Het voornemen leidde tot boze reacties uit andere landen. De Amerikanen dreigden met tegenmaatregelen die vooral de KLM zouden raken. Het is een wonder dat er bij de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in april geen ramp is gebeurd, zeggen onderzoekers. Door binnengesmokkelde fakkels, vuurwerk en grote spandoeken was er op de overvolle tribunes een groot risico op brand. Vaste woninghuurcontracten voor onbepaalde tijd worden weer de norm. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wet die tijdelijke huurcontracten tegen moet gaan. Het weer, in het noorden buien, in het zuiden veel regen. En ook vannacht op veel plaatsen nat, minimaal rond 6 graden. Morgen wisselvallig bijna graad of 11. Sognou l'orizzonte, manca le parole. E io sì, lo so che sei connacht. Go backwards and all corners haven't turned.